4 uur goedemiddag, Key Music nieuws van nu.nl ja, goedemiddag, het gaat nog wel even duren voordat alle ondernemers in Utrecht weer terug kunnen naar hun winkel of naar hun bedrijf. Donderdag was in de binnenstad die grote explosie en het is er op sommige plekken nog altijd niet veilig. Dit zei burgemeester Sharon Dijksma erover bij de NOS. Hebben we wel zorgen over de directe omgeving bij de explosie? Omdat een aantal panden daar toch nog een stuk instabieler lijkt te zijn dan men aanvankelijk al dacht. En gisteravond mochten wel twintig mensen die in dat gebied wonen weer terug naar huis. Een flinke ravage dan op de. De A2 bij Best in Brabant is een ongeluk gebeurd. Daardoor is de weg van Eindhoven naar Den Bosch helemaal dicht. Of er gewonden zijn is nog niet bekend. Er is dus wel veel schade. Stefan vertelt zo meer over de situatie op de weg. Van Suriname in hoofdstad Paramaribo is een zwaar ongeluk gebeurd. Een auto is daar op een stadsbus gebotst... en vier mensen zijn daarbij om het leven gekomen. Er zijn ook twintig gewonden. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. En in Geldrop in Brabant heeft de politie vanmorgen... meerdere jongeren aan het werk gezet. Die jongeren bekogelden eerder deze week meerdere winkels met eieren. Nou, ze werden betrapt en ze mochten alle rotzooi vanmorgen zelf weer opruimen... omroep Brabant schrijft erover. Ze kregen een emmer met sop, ook een borstel... en ook zijn ze doorverwezen naar... Halt. Weer nog van weer Plaza op veel plekken. De zon nog even, een graadje of 11 is het. Morgen opnieuw zonnig, maar dan wordt het wel ietsje kouder. Danny, dankjewel. Graag gedaan. Flitsma is de verkeersinformatie bij Key Music. Nou, jij vroeg mij net nog voordat het nieuws begon. Stefan, heb jij de A2 zo ook in de verkeersinformatie? Toen zei ik volmondig ja. Uh, maar inmiddels zie ik hem niet meer voorbij komen. Laat Ach. ik uh, ervan uitgaan dat dat voor nu goed nieuws is. Er was in ieder geval een omleiding richting Den Bosch. Dus als je die kant op moet houden, rekening mee, want er stond eerst ruim een uur vertraging vermeld. Nu nog één langer dan een half uur op de A4 Amsterdam. Den Haag tussen Roelon en Soeterwoude-Rijndijk. Ook door een ongeval 6 kilometer, ruim een half uur vertraging. Controles de A20 naar Rotterdam, 27,2. En langs de A29 naar Dinteloord bij 16,2. De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas. Stefan Belman. Even kijken of die hier in de studio ook werkt hoor. Nice. Ik wil jou in mijn team. Zometeen gaan we het even over de voice hebben. Hoe kan het ook anders na Suzanne en Freek. En niemand in de top 40. De top 40. Kill music. 27. En ineens moest ik blijven staan. Ik heb meteen mijn jas maar uitgedaan.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 you yeah. Zal eens even hoe het was Hoe harder ik wil dat ik dit niet ben Hoe meer dat ik begrijp dat ik weg ben. Soms mis ik wie de vroeger kon zijn En maak ik me zorgen en is de angst zo groot in mij Nee zaten er Nick en Simon, dus gelukkig hadden ze al een rode dubbele draaistoel. Daar zaten ze hoor, Suzanne en Freek. Ze zijn een van de coaches in het nieuwe seizoen van The Voice of Holland. Bijna 2 miljoen mensen zaten gisteren voor de TV te kijken naar de eerste aflevering. Dat is toch wel weer een bijzonder moment, de terugkeer van een legendarisch programma... dat niet per se om goede redenen verdwenen was tijdelijk... maar althans, het was wel goed dat het even verdwenen was. Ik zat een paar weken geleden al te speaken, want samen met QDJ Kane Slobben zat ik in het publiek bij de opnames... En uh, ik zag dat we op sommige momenten ook even in beeld zijn. Maar je moet wel echt een bril opdoen en een soort loop erbij. Want we zijn een heel klein stipje. Dus uh, aan het begin, als uh, Dinan zeg maar, een liedje aan het zingen is van Suzanne en, Freek, en dan moet je heel goed kijken. En dan zie je het 36 e lampje van rechts. En de zesde van boven, dat ben ik. En de 35ste van rechts en de zesde van boven, dat is Kane. Maar echt letterlijk het lampje van ons telefoon. Maar goed, nou ja, waar is Wally is een stuk makkelijker. In ieder geval, leuk dat het weer terug is. Fijn dat het ook goed bekeken wordt. Uh, alleen zijn we nu met andere dingen bezig. Namelijk... Dit is de top! Top 40! Yeah. Met nu Topic, Fireboy, DML, Nico Santos en Buddy. 26... is somebody i'm sorry you're not sorry i need to it for life tonight Morning, got nothing left to feel. I catch myself asleep at the wheel. Many needs a meaning of oh, rising up a hill Something to stay, a reason to make it to the end of the day. I get tired of seeing.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 By the grace of the morning With the sun I rise up all And I'll try again So I get old When the rain keeps pouring To keep my head up high And I know that I'll rise again By the grace of the morning Oh, I get tired of seeing Zakt zeven plekjes naar 25 in de top 40 op Q. Uh, goed nieuws voor de A2. Ik krijg meerdere appjes van ook Philippe Helma. De A2 is weer open. Iedereen kan gewoon weer lekker doorrijden. Dat is fijn. Ook goed nieuws voor Tayla. Want ze blijft staan op 24 in de top 40 met Chanel. 24. 24. And a dog baby, self-made bitch, yeah, you ain't upgrade me chase like crazy, men don't chase me Say you won't see me, where you gon' take me?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 en het lekker. Dave Tem staat in ieder geval in de top 40 op 22 met Raindance. En Overbach zometeen net niet in het rijtje op 21 op Q music in de enige echte. Het verboden woord. Het verboden woord zit erop. Oh. Oh, lekker, 96 keer ging het een beetje mis. Ik baal een beetje. Oh! Nee, joh! Nu hopen dat je vanavond een beetje op tijd hebt. Oh, nee! Zin in een beetje leedvermaak. Nee! Check alle missers op qmusic.nl op de Q-app. better with you? Eurojackpot is de noterij met de hoogste jackpot van Nederland.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 Goedemiddag, Vlesmais en verkeersinformatie bij Key Music. 10 files de langst op de A4, Amsterdam Den Haag, tussen Roedevarensveen en Soeterwouden Eerder vanmiddag een ongeluk gebeurt, daardoor nog 7 kilometer, ruim 3 kwartier vertraging. En de 28. Oh, sorry, de A10 Amstel Koenplein, tussen Watergaasmeer en Durgedam. Er is ook een ongeluk gebeurd, 4 kilometer een kwartier. En de a 28 Zwolle Amersfoort tussen Strand en Nijkerk 4 km 20 minuten. Controles langs de A12 naar Maar, hectometerpaal 66,0. A20 naar Rotterdam 27,2. En langs de A29 naar Dinteloort bij 6. Bijna aanbeland bij het linker rijtje... waar zometeen Alex Warren staat te pronken met zijn Eternity. Maar ja, net buiten de post, naast de pot... Ik stop en praat. 21. 21. Ja. This is a bridge.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 De enige echte hitlijst van Nederland. Tot 40. New Music, 19. We had a bad habit of missing love understand it Why you felt alone You were in it for real She was in her phone And you were just opposed And don't we try to love Monique hebt zo leuk om te horen hoe jullie de fout in gaan. Het verboden verboden woord. Beetje maken, hè Monique? <laughs> nou, er zijn heel veel mensen enorm opgelucht die bij Q-Music werken... dat het er weer op zit, het verboden woord. De hele week mocht elke Q-DJ op de radio het woord beetje niet uitspreken. En dat bleek best wel een lastige te zijn. Inmiddels mag het weer. hier Even kijken hoor, Annemiek zit ook een berichtje. Stefan, je stopt met praten, maar je mag het verbodige woord gewoon weer zeggen, hoor. Ik heb zo gelachen afgelopen week. Je bezoek ook aan Domien, die met Donny gelijk begon te zingen. Dit mogen jullie vaker doen. Maar ik snap dat het nu een stuk relaxter is. Het is inderdaad nu een stuk relaxter. Uiteindelijk is het woord 96 keer gezegd. 48.000 euro. Bizar. 500 euro per keer gewoon. Nou, het was ook een week met verrassingen. Uh, nou, Annemiek ebten het al. Ik was samen met Donny bij Domien. Gerard Joling was bij Menno. En Casper Starreveld, de gitarist van Kensington. Die kwam zijn grote vriend Wim helpen. Maar ja, die was net als Monique. Die moest vooral elke keer heel erg hard lachen als Wim weer een beetje zei. Ja, laten we wel wezen, Wim was uiteindelijk ook de grote winnaar. Gedeelde eerste plek samen met Marieke. Kensington nu op Q. mm Of juist gestopt met roken en zuipen, kan ook. Kans dat je dit weekend weer begint. Of stop, nee, je snapt het. Hartelijk internationale gooien, goede voornemens uit het raamdag. 17 januari haken gemiddeld de meeste mensen af. Bij Ken hey, Burn, volgend jaar weer een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Met nu in de top 40 op Q, Roxy Dekker. Ik kondig het liedje alleen aan. Het is geen waardeoordeel. Loser. Ik weet dat je het niet wil horen, maar geloof me, dit is beter voor je. Op een dag ga je niet eens begrijpen Hoe je ooit kon vallen voor Niemand die hem echt speciaal vond Tot de dag dat jij ernaast stond Maar dat besef komt niet vanavond Dus voor nu niet meer gaten. dan trekken we die fles weer open. En dan proosten we op als hij weg is. En de volgende weer goed in bed is. En wees maar blij dat deze gast je ex is. Voor nu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 14 Maal Smith Smit, zometeen op Lucky 13. Airproject Aloe Black, In My World, in de top 40 op je music Het is ook bijna vijf uur, dat betekent zo het nieuws met Danny Vos. Ja, op Schiphol zijn hele ladingen winegums en potten honing in beslag genomen. Oké okay team, nog even snel voor de kwartaalcijfers. Oh, sorry, ik moet er vandoor. Zo, hoe was jullie dag? Avondeten, dat is de belangrijkste meeting van de dag. En met HelloFresh heb je hem altijd goed voorbereid. HelloFresh, het avondeten voor elkaar. Hello. Lot, wist jij dat papa een vroegboek is? Nee, waarom moet je nu al? Omdat je bij prijsvrij vakanties nu de hoogste korting krijgt... tijdens de super sale. Dat is fijn, dan houden we dus extra geld over heel veel ijsjes. Lekker, hè? Even pauze, even lunchen, even sparren.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 Aan alles gedacht. De KFC Meal Deal voor 4,99. Je krijgt zoveel, dat past niet eens in dit sportje. Oké, okay, vakantiegangers, wat doen we vandaag? Naar het zwembad, naar het stroom. En dan vanavond uit eten in het dorpje? Klinkt als een topdag. Bij Eurocamp heb je meer keuze, meer vakantieplezier. Ga naar eurocamp.nl voor de laatste aanbiedingen. Socialdeal Deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal. Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl. Ah, daar is de pizza.